Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Washington is voor het eerst omstreden Vredesraad van de Amerikaanse president Trump bij elkaar gekomen. Het ging er vooral over Gaza. Aanwezig zijn 25, vooral autocratische wereldleiders. Veel Europese landen ontbreken, net als Canada en Australië. En er is ook geen vertegenwoordiger van het Palestijnse volk aanwezig. Volgens de Amerikaanse bevelhebber hebben tot nu toe vijf landen toegezegd... om met troepen mee te doen aan de internationale veiligheidsmacht in Gaza. Het zou gaan om Indonesië, Marokko, Kazachstan, Kosovo en Albanië... De politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke schietpartij in Rotterdam. In Delfshaven werd aan het eind van de middag een man neergeschoten. Er is nog tevergeefs geprobeerd hem te reanimeren. De dader zou zijn gevlucht in een zwarte auto. Op de Olympische Spelen heeft schaatser Kjeld Nuis brons gewonnen op de 1500 meter. De Amerikaanse veelwinnaar Jordan Stolz won deze keer niet het goud... maar moest genoegen nemen met zilver. De Chinees Yang Ning verraste met de snelste tijd. En daar kan Nuis mee leven. Ik wilde een plak, ik wilde op dat podium, die heb ik. En of dit nou ja, zilver of brons is, natuurlijk dus, is het mooier, een stapje hoger. Alleen Ning was hier echt uh, de dikke winnaar, de beste... Joep Wennemars haalde het podium niet, hij werd vierde en Snel eindigde als elfde. De provincie Friesland wil dat alle kinderen die in Friesland op school zitten Fries moeten leren. Dat besluit werd unaniem genomen door provinciale staten. De provincie maakt zich al langer zorgen om de Friese taal. Nog geen kwart van de kinderen spreekt buitenshuis Fries. Op school moeten ze zowel mondeling als schriftelijk het Fries leren... en ook moeten kinderen zich ontwikkelen als bewuste deelnemer aan de Friese cultuur... Nieuwe regels gaan in op 1 augustus. Het weer, vanavond en vannacht is het bewolkt... maar op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen veel bewolking en regenachtig. Het wordt dan tussen de 4 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Deze bijzondere uitzending over de eerste voorronde van de Rob Agda Award 2026. We begonnen met Three Point Landing, voormalige deelnemers aan diezelfde Rob Agda Word. In dit uur gaan we aandacht besteden aan de muziek van Dean Presley en Typ die mee hebben gedaan op donderdag 12 februari. We beginnen met het optreden van Dean Presley. Some boy she knew in school And when I found out about it I couldn't keep my cool I said this time no more chances It's the last time that we killed Next morning I felt lonely I was longing for it I can't help but fall in love With everything I've lost She's got my heart So I called her up Said baby what you think About coming back And 20 minutes later She still there with her back It fell from her eye, and I tried not to cry. I've seen that look before, I still fell for all the lies. So she slept next to me while I'm dreaming she was free. She's got my heart. Trouble man like me, think I should be happy with the love she gets to me. I've known it from the start, but we can't live apart. She's got my heart. Maybe now and then I try to fall in love, but every lonely night she is the one I'm thinking of. See her face and every blonde hair girl that catch my eye. She's giving me a reason. leuke avond te hebben. Dat is, als dat geslaagd is, is ook mijn avond geslaagd. Zo, we hebben de laatste tijd niet stilgezeten, we hebben heel veel nieuw werk geschreven. En daarvoor willen we er nu heel graag eentje doen. En het zou zomaar kunnen dat dit een nieuwe single wordt. Ja. Whatever you do, make sure that you don't look away Here's the news, it's only a second Listen good, it's only for a while It's what I do, I'll make sure to check in It will only take a week to forget about me Here's the news There's love on the rooftops, people are fighting the streets. Everyone's buying stuff they just don't really need. Hiding the truth and making a lies, nothing but rain falling down from the skies. Damn, it's really I'm I'll do it over again. Cause there's nothing to keep me from trying to keep me from crying my heart out about you. So now I am listening to see what I'm missing. I want what I need to be enough. so hard to be alone. what can i do i just want to be with you is there anywhere else i can go cause i want to be where nobody sees me just want you to come home Are the songs of pain and regret I Try to get over the things that are running And wandering around in my head There's no more listening, it's not me Who is drifting if I'm me I know I'm enough so high Voor jullie. Oh, ja, ik snap het. Voor, wij hebben hetzelfde gevoel. Dit liedje was uh, uh, de eerste single uh, van de plaat die wij vorig jaar hebben mogen uitbrengen. En uh, ik vind zelf dat hij goed gelukt is. Dus daarom wil ik hem heel graag met jullie delen. Dank jullie wel. Ook geluid natuurlijk bedankt. Bram van Venne, Tor Appel, Jesse Becker. Mijn naam is Dean Presley. Tot snel! De deelnemer die wij spreken bij deze eerste voorronde, dat is Dean Presley. En ja, die is al eens eerder bij Alternative VM te zien en te horen geweest. Uh, Dean, want, is, ja, want dat is uh, voor jou helemaal nieuw, de Rob daar wordt. Dat is helemaal nieuw, ja. Ja, dat klopt. Ja. Uh, waarom uh, doe jij mee? Wij doen mee omdat we, ik, ik heb toch een beetje begrepen dat uh, uh, als je gezien wil worden, zul je toch ook overal en nergens moeten zijn. Mm. Dus wij willen gewoon overal en nergens zijn. En uh, we hebben wel wat, wat shows eerder in Haarlem gedaan. Mm. Maar uh, Patronaat is natuurlijk ook een geweldige locatie. En we hopen gewoon zoveel mogelijk nieuwe mensen te bereiken. En uh, eigenlijk ook gewoon een hele leuke avond te hebben. Ja, maar je doet het niet alleen. Je hebt weer de hele band uh, bij. We hebben weer de hele band bij, ja. Dus dat zijn uh, Bram, Jesse en Thor. Die uh, zijn nu denk ik lekker een colaatje aan het drinken ofzo. Maar die, uh, ja, die heb, ik, heb ik heel graag mee. Ja. Uh, nog even tussendoor, want nu is het al uh, de avond van de eerste voorronde... maar ben jij even goed weer bezig met materiaal aan het maken? Ja, wij zijn zeker bezig met, uh, met nieuw materiaal. En uh, uh, we zijn nog een beetje in de demofase en in de schrijffase... maar we, ik heb toevallig over anderhalve week met Bram de Bassist... gaan we met een producer uh, kletsen, even koffie drinken... en kijken wanneer we de studio in kunnen duiken. Ja, uh, wat verwacht je van zo'n avond als deze... Want op het moment dat wij hier praten, moet je natuurlijk nog optreden. Maar wat ja. denk je ervan? Nou ja, uh, wij gaan gewoon doen waar ik denk dat we goed in zijn. En dat is veel meer stemmen gezang. Uh, gewoon ja, ook wel een beetje uh, poppy nummers, maar toch met die, met die folk en country hoek. Uh, dus wat ik verwacht is dat we het gewoon het publiek gaan vermaken en uh, dat mensen kunnen gaan genieten. Ja, um, Voor de mensen die nog willen weten... waar is Dean Presley te vinden op het wereldwijde web? Uh, alles is gewoon Dean Presley. Uh, dus dat is Facebook, Instagram, uh, YouTube, Spotify. Alles gewoon Dean Presley. Dank je wel. Jij bedankt. En tot zover het optreden van Dean Presley... en het gesprek wat ik met hem had. Nu door met de tweede act van vanavond. En dat is Diep Fout. De sfeer zit er lekker in. De sfeer zit er heerlijk in. Wat gezellig dat jullie er allemaal zijn. Hey, ja. hey, gelijk even een vraagje. Hey, even een applausje voor jullie. Nog één keer een hard applausje voor jullie allemaal. Ja, Sowieso. ja, ja, ja, ja Yes. Hey, wie van jullie heeft een relatie? Ik je hand in de lucht. Kijk, nice. Wie van jullie heeft een relatie waarbij iemand te veel ChatGPT gebruikt? <tied> <tied> niet iedereen. Wij, hebben, wij zaten ons te bedenken: wat nou als je relatie in één zoveel ChatGPT gebruikt: dat, die, dat, dat je zelfs, dat een meisje zelfs vraagt aan ChatGPT of jij wel goed voor haar bent. Oké, okay, daar hebben we liedje over gemaakt. Volgende liedje heet ChatGPT. Let's go. Shout out aan mijn vader man. Yes sir. Brand, alles in brand man, alles in brand. Shout out naar jullie man. Laura. Verwonden, Zit in mijn liefste ziel verborgen. Ik wil het blokken, maar het blijft me achtervolgen. Ik heb mijn zorgen, maar kun je me wel horen? Geef die man Ik zeg alles in blood. Ik ben het makkelijk kapot. Maar het allemaal niet zo alles in blood. Ik zeg alles in ben het kapot. Maar het is sowieso beter. alles in blood. Ik in Ik zeg Ik achter mij. Nu heb Ik rust, want Ik omarm alles in het mag er zijn, wat een ieder ook verwacht Van mij is tijd, al ben ik misschien alles kwijt Nu geef ik er geen vak, ze weten niet van mij Iedereen in lof, is van goed verleden tijd Ik voel gewoon mijn hart, zo weet ik er ook zijn. Ze weten dat het beter is voor mij Is dit wat ik wil, wat ik denk en geloof of Het spookt op mijn hoofd Verwachtingspatroon, het vuur was gedood Ik zet alles in brand, in het warme kapot, maar het andere niet tegen Alles in brand, ik zet alles in brand Misschien volgeet het op, maar het is zoiets of Alles in brand, ik zet alles in brand Ronaat, laat je horen voor jullie zelf. Yes, sir. Hé, hey, dat is lekker, man. Lekker. Ik neem even een slokje van jouw water, hoor. Oké. Okay. En deze tune... Lieve, lieve mensen, deze tune die we nu gaan doen, dat is onze laatste tune. Ja. Uh, en, maar het goede nieuws is, deze tune staat al op Spotify. dit is onze eerste tune die we hebben uitgebracht. Dus je kan hem checken. En uh, voor de mensen die het niet weten, wij zijn typfout en dit is onze allereerste optreden, man. Hey. Ja, toch? mag ook gezegd worden. Oké, okay, man, en uh, deze wil je niet missen, man. Hé, hey, dankjewel, Brozki. Shout-out naar Ray. En uh, ja, voor de mensen die er niet bij zijn, ze gaan allemaal keihard FOMO krijgen, man, denk ik. Of niet? Ja, denk ik wel, Dat zeker weten, zeker weten. Ze gaan hem missen. We gaan los op deze, jongens. Ja. We gaan los op deze. You ready? Het is zaterdag, mijn hele dag is naar de vak Mijn man is klaar, ik had een feestje voor de afslag De planning van de dag, heb jij al overdag nagedacht? Dus wat gaan we vanavond doen? Beweer wat je samen met slechte reclames Je plan is om op te gaan slapen En wat is dan over? Ik had het niet laten De klok die staat hier Ik eet laat ik gewoon over dit van een je nog zo? je ik weet is ik ben de klok, ik voel me klok, ik ben me ik de klok, ik ben de jij ik voel naar je ik Jij de klok, ik ben de klok, ik ben de klok, ik ben de klok, ik ben de klok, ik ben in klok, ik ben de klok, ik ben ik ben de de klok, de ik wou niet de kors, yeah. shit, me hey. met vissen? Me de klop die staat niet, in één straat ik vol, maar ik ben in par de vriend. Gewoon je dan ik wil naar die party, zo. Jouw ik is gelukt, wat is wat Ik weet ik word oud, ik voel me te jong voor m'n bed. voor Begeef wat je samen met slechte reclame Als je plan is om vroeg te gaan slapen Het bar is al open, ik ga net niet lachen. De Er komt niet spatie, ineens zeg ik je kom over Ik van de vriend, kom je los zo Ik wil naar die party, dus geef me een troon dit is geweest, dat is wat jij zegt Ik weet het, ik in. word oud, maar ik voel me te jong voor mijn pet Hey, hey, bedankt jullie dus allemaal ja, We hebben Julian op de bus. En we hebben niemand minder dan Robert op de drums En je mag dansen hè, jullie mogen allemaal dansen Maak een dansje een kastje, hé, hey. oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En we uh, rikken op de gitaar. Gejoog voor me ben. En dit is Lorenzo. Gejoog voor me ben. En dit is Auke samen bij diepvormen. Oké, oké, dan gaan we even door naar het volgende, jongens. Ik wil laag, omlaag, omlaag. Iedereen omlaag. Jij ook omlaag. Jawel, jij ook <laughs> omlaag. Gewoon laatst ik ga op 3 en 2 en 1 Zo meteen nog gaan hey, hey. we kijk, hoor, jump in de 3, 2, 1, let De klok die staat hier In één dag, ik kom op een lichtbare piek Kom je er op zo Ik wil naar die party De dus steek van een go-jok uitgegevens Dat is wat jij zegt De klok die staat hier In één dag, ik kom op een lichtbare piek Kom je er op zo ik weet niet, ik oud Maar ik voel me te voor best voor best for my best Als ik zeg fout <laughs> Mensen, we wensen jullie nog een gruwelijke avond! Twee oude bekenden. Je zou kunnen zeggen, nou het zijn Rob al Award veteranen. Maar toen <laughs> hebben ze onder hun eigen naam Auke Lorenzo. Want dat zijn de twee, uh, ja, hebben ze meegedaan. Zeker. Maar uh, heren, want uh, nu is het ineens typ. Ja, ja, ja. Hoe schrijf je dat dan? Ja, dat schrijf je niet hoe je denkt dat je dat schrijft. Nee, nee. <laughs> Tenminste, dan hangt vanaf ervan wat je denkt. Nee, schrijf met IE. IE. Typfout, met IE. Ja, uh, ja, dan, ja, ja, dan aan de de vraag. Uh, hoe zijn jullie met typfout ineens begonnen? Ja, wij zijn, uh, even kijken afgelopen zomer, toen kwamen we bij elkaar. En we schrijven regelmatig samen liedjes. En toen hadden we zoiets van, hé, hey, we willen gewoon weer spelen met een band erbij. En toen zijn we gaan kijken van, wat, wat, wat vinden we nou vet om te maken? We kwamen erachter dat we allebei in de zero, zeg maar, echt de jaren 2000, heel veel pop-punk luisterden, skatertijd, we waren veel aan het skaten altijd. Mm -hmm. En toen dachten we, hé, hey, die muziek van toen, dat, dat, dat, dat willen we eigenlijk gewoon terugbrengen. Maar dan in het Nederlands, want we dachten, dat staat gewoon nog niet. We hadden het nooit eerder gehoord, we dachten, we gaan het gewoon proberen. Toen kwamen de demo's uit en van daaruit hebben we een band verzameld en uh, nu staan we ineens hier. We bestaan ook echt pas drie maanden nu, dus het is echt, ja. te... we willen we <laughs> gewoon, ja, gewoon rocken. Ja, precies. <laughs> Uh, dan, ja, jullie maken dus nu vlieguren met uh, fout. Ja. Jouw rol, Lorenzo, want ja. uh, hoe, uh, hoe zit het met ja. jou? Nou ja, ik, uh, je weet van mij, ik, uh, ik ben van alle markten thuis, ik hou mm. gewoon van zingen en optreden. Ja. Maar dit, mijn rol in dit verhaal is gewoon, ja, wij zijn allebei songwriters, dus wij hebben gewoon, we zijn begonnen met demo's, we hebben gewoon een paar toffe demo's gemaakt en toen zijn we erin gaan geloven, toen dachten we, dit is vet, ja. hier moet een band bij komen. En, uh, en toen hebben we de band bij elkaar gezocht en dat heeft eigenlijk... Het live gewoon pas echt sterk gemaakt. Ja. Toen, was, toen waren we daar, zeg maar. Wat kunnen we verwachten van uh, typefout? We hebben dus nu uh, zo'n avond als deze dat we jullie kunnen zien, maar ja. wat gaat de toekomst, de nabije toekomst? Ja, ja veel shows. Uh, we willen in 2027 het hele festivaljaar pakken, de grootste festivals. 2027 wordt ons jaar mm -hmm. en uh, daar gaan we alvast een prelude van geven in dit jaar, 2026. We willen ook al deze zomer op, uh, op festival staan en zo uh, start maken. Uh, geef de microfoon maar weer even aan nee. uh, want de vraag is, wat is het? Is het een beetje ook wat jullie al eerder hebben gemaakt? Of is het dan toch nog net even een tikje anders dan? Dit is type? echt wel wat anders, dit ja? is echt wel wat anders. Hiervoor maakten we meer ja, Nederlandstalige uh, duo-muziek in een beetje singer-songwriter-hoek. En Eigenlijk kwamen we erachter, we komen allebei ook uit de hiphop. Ja? En toch heeft, heeft pop Punk heeft ook wel iets weg van die hiphop ja. zeg maar. Ja, ja. Als het gaat om um, ja, gewoon, gewoon nonchalant fun hebben met elkaar, weet je wel. En dat, dat is gewoon... Uh, blazen. Uh, gewoon die band uh, gaat knallen en uh, we gaan er overheen. Uh, dat, is, dat is flows met, met, met, met zanglijntjes, melodieën, ja. refreintjes die blijven hangen. En het is wel echt anders dan wat we toen ja. deden. Ja. En vorige keer niet met band, dat was ook ja. wel echt. Dat is ja. waar ja, inderdaad. Vorige keer zonder band. En ja, die flows die we in de hiphop hebben, die kunnen we ook kwijt in deze muziek. Ja. Sterker nog. Ik ga deze avond ook nog een rap gooien. Dat kan ik jou alvast ja. ja. Ik kan me niet inhouden. Ik, ja, moet, ja, ja. ik ja, moet even een rapje doen, de, weet de dus de rapje Er de komt een rapje aan, sowieso. Ja, ja. Ja. Uh, en het uh, materiaal, uh, wanneer gaan we dat uh, zien en horen op streamingsdiensten of wat dan ook? De eerste single is al uit. Ja. FOMO heet, die is al te streamen op alle streamingsdiensten. Check hem, en, nu, uh, check hem nu. Met veel video's erbij, volg ons op de Instagram pagina. Typefout. Typfout met IE, hè, dus EA. met een typfout. Ja, en uh, we blijven gewoon muziek uitbrengen. We hebben heel veel liggen. en uh, het, is, het gaat nu echt in een rap tempo. We zijn nu drie maanden bezig. Dus ja. het is uh, nu ook echt onze eerste echte show. Meteen in het Supervet. Super vet. We zijn met boekingskantoren bezig. Ook, ook dat. dat is, uh, ja, ja, dus uh, ja, ja. ja, we willen krallen. Ja. Heren, hartelijk dank. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. En tot zover Typfout. Waarin we het gesprek hebben gevoerd met Auk en Lorenzo. Die we nog kennen van een eerdere deelname aan de Rob Akda Award. Maar dat is al wel wat langer geleden. We gaan op naar het einde van dit uur... met de eerste voorronde van de Rob Akda Award 2026. En dat doen we met een eigen opname... bijvoorbeeld van Koos... die vorig jaar nog in de Rob Akda Award heeft gezeten... en ook nog tot de finale wist te komen. Not that deep. said songs to welcome self-pity then I carried the feeling on my shoulders I pray for rain on the sunny days to elevate my state of mind I feel guilty for something that it's actually not that deep. It's not. Truly. Give me eyes to see a human, just like you. Twee eigen opnames uit ons programma met Koos, een voormalig deelnemer aan de Rob Agda Award. En ze schopten het tot de finale vorig jaar met Not That Deep. En Christy, die niet heeft meegedaan aan de Rob Acta Award maar Just Like You, sluiten we dit eerste uur van de Rob Acta Award af. Ook iemand die nooit heeft deelgenomen aan de Rob Agda Award is Wenny Moore je hoort de akoestische versie van Tangled Wiring. Text left on red, is my iris is to red. Dark circles underneath my eyes. Full of dread being said is the virus that I spread. All the hurdles that I jump to eye. I do it to myself, I refuse to get out. Secretly found comfort in the dark.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 As we speak, like a ghost diagnosed, turn it up to stay afloat. How does this keep happening to me? I do it to myself. I refuse to get help. Now I trip. I'm just gonna leave. Julie.